Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt weer gedebatteerd. Het kabinet wil volgende week de terrassen en de winkels openen. Maar in de Tweede Kamer zijn er wel twijfels. Volgens de BVDA is het onverantwoord om te versoepelen. Ook dit ziekenhuis in Rotterdam vindt het een te groot risico. Hoe erg ik ook meeleef met de wens naar weer uh, verruiming. Ik denk echt dat het heel erg belangrijk is om een paar weken met z'n allen de schouders er nog even heel erg onder te zetten. Vaccineren, door laten gaan, dat iedereen zijn vaccin haalt daar waar maar kan. En uh, dat het er dan beter uit zal zien. Maar de komende weken echt nog niet. Volgens demissionair premier Rutte is er sinds vorige week niet veel veranderd, maar wel genoeg om de versoepelingen door te voeren. Gemeenten krijgen dit jaar ruim 600 miljoen euro om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het is bedoeld om de wachttijden in de jeugd-GGZ terug te brengen. En er moet meer plek komen in de crisisopvang. Het geld komt goed uit voor gemeenten. Ze zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar kregen daar weinig budget voor. Duitse turnsters zijn klaar met strakke pakjes die hoog opgesneden zijn en tussen de bilnaat kruipen. Bij de Europese kampioenschappen in Basel droeg een speelster gisteren een wedstrijdpak met lange mouwen en pijpen. Morgen tijdens de meerkampfinale zullen twee teamgenoten haar voorbeeld volgen. Het levert geen puntenaftrek op... Dus tijd voor een cultuuromslag, vinden de Duitse sporters. Koning Willem-Alexander kwam vandaag naar Ahoy, want hij wilde wel eens zien hoe het gaat met de opbouw van het Eurovisie Songfestival. Wij mochten hem echt meenemen in wat we hier met z'n allen aan doen zijn. En hij was heel geïnteresseerd in de technische details, de logistiek van wat we aan doen zijn en de innovaties die we gebruiken. Dus het was heel mooi om dat met hem te mogen delen. Volgende maand is het Songfestival, omdat wij het organiseren, staan we ook gelijk al met Jean-Guy Macroy in de finale. Het weer komt vanavond en vannacht flink af. Het kan gaan vriezen en er is kans op mist. Morgen wel flink wat zon, dan tussen de 10 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Utrecht. En daar heb je nog 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.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 she crawled back, you looked her in the eyes and said, if you're ever changing lanes, I won't refuse to take the blame for your laments. And she spoke, of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 Hoor. Jij hebt een babykrugje, Marcus. had nou een babykrukje? <laughs> uh, dit is gewoon een techniekkoffertje waar Een oh, techniekkoffertje, ja. ja. Je bent er wel heel creatief. gebrek aan bierkrat, dan ja, maar. Dan maar een, uh, een koffertje van... Uh... Ja. Eerder gebrek aan stoel, lijkt me niet, toch? Ja. gebrek aan stoel, gebrek aan bierkrat. En dan uh, bier... ga je daarop zitten. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, tweede uur van uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Uh, we hebben in totaal drie uur. We hebben dus even nog een uh, kleine, reguliere, alternatieve vm. De vorige, dus 7 en 8. Um, Wendy Moore is uh, vandaag onze gast. Yes. Dus uh, um, komt uit Zandvoort. En uh, dat is altijd fijn als we iemand uit het dorp zelf hebben... waar we het programma maken. Dat is altijd leuk. Um, we hebben even kort over allerlei uh, zaken gehad... Um, gaan we me ook weer nu stellen. Want uh, er zit nu weer gewoon ander publiek uh, te luisteren in het, uh, in het land. Um, want je zei, geloof ik, voor het nieuws. zei Je van, je stond op het punt om er gewoon mee te stoppen. Uh, ermee te nokken en een bijltje erin te leggen. Van, maar uh, is dat dan ook meteen uh, de ervaring die je hebt opgedaan met het fenomeen het zeewoord? Dat je, dat je, ja, corona ja. zeg ik dan al. Oh. C-woord. Ja, oh, wij, wij zeggen op dinsdagmorgen de buikgriep. Want we willen het niet over het weer hebben. En ook niet over uh, dat. All right, all right. Nee, ja, dat kwam echt door corona. Ja. Ik, gewoon, ik, had gewoon, ja, ik had gewoon heel veel dingen gepland. En toen ging het allemaal niet door. ja, en, uh, ja, ja Maar wat, wat is dan de wijze voor jou daaruit? Dat je dan... Uh, nou, ik ik ja? heb gewoon geleerd om niet op te geven, want het, je komt er altijd wel weer uit ja. als je gewoon door blijft gaan. En daar gaat ook dat nieuwe nummer over. Het heet, ja. Ik kan wel een beetje verklappen. Het heet ja. uh, That's Not You. Van, ja. Ik ben altijd iemand geweest die niet opgeeft. Mm -hmm. En nou deed ik het bijna. En ik dacht echt van, wat ben je nou aan het doen, man? Ja. En ja. Daar, daar, ging, ja, daar gaat dan nu ook dat liedje over. En dat, dat blijf, daar sta ik nu ook bij. Weet je, dat blijf ik gewoon tegen mezelf zeggen. gewoon ja. van, Je bent geen opgever, dus... Ik ga, ga gewoon door. Als ik heel even weer terugga naar twee jaar terug in maart. Toen we elkaar troffen bij Anders. en dat je toen op een gegeven moment ook de video moest. Uh, ja. ja uh, dat, dat we, daar zat toch ook iets in van. Ja, maar potverdomme, wat er gebeurt, er gebeurt er. Maar. Uh, spelen ja. zal ik. Is ja, dat ook zo'n uh, zo avond? Ja. Ja. ja. ja, ja, ja. Nee, ik denk dat het altijd wel een dingetje is geweest. En dat ik er altijd. Voor, voor, voor dat wat. Ik sta er altijd wel een beetje voor. Gewoon dat doorgaan, ook al gaat er iets fout. Gewoon, gewoon doorgaan. Ja. Uh, je niet ja, dus af laten leiden door wat er... Uh, ja, gewoon doorgaan. En, ja. en niet opgeven. En dat, dat is ook wel een beetje een ding wat mijn visie is geworden nu in mijn muziek. En dat probeer ik nu ook met mijn nieuwe nummers eigenlijk uh, ja, te vertellen. Ja. Vind je het ook een vak? Want je, je hebt het wel eens uh, losgelaten op de sociale media. Hè? Dat, dat, dat, het is een vak. Je zegt... Het is mijn vak om uh, een vertaalslag ook te maken... wat er iets in mijn omgeving gebeurt. Ja. En dat in een liedje te verpakken. Ja. Dus je ziet het als een vak. Absoluut. Ja? Kijk, um, Ik denk songwriting op zichzelf. Ik denk gewoon dat uh, ja, het helpt heel veel mensen. En het helpt ook jezelf. En ja, als je dan ja, die mensen er met je teksten kan helpen... dan en, en ze komen naar je toe... En, en, en ze zeggen dat, het, dat ze erom geven... en dan, ja. Ja, dan, dan is dat gewoon iets heel moois. Ja, ja uh, je helpt er uh, als het ware iemand uh, mee. Ja. Ja. Uh, want uh, het is ook niet zomaar... Want, uh, maar heb jij eigenlijk überhaupt gewoon een muzikale achtergrond? Uh, of je, ben je een, wat ze dan heel mooi zeggen, autodidact? Je hebt jezelf opgeleid. Ja, precies. Nee, ik, uh, ik heb helemaal geen muzikale achtergrond. Ik ben ook heel laat begonnen eigenlijk. Ik ja. denk dat ik pas begon met muziek toen ik 16 was... Ja. Ik heb hiervoor een uh, paarse carrière gehad. Dat weet je. Met ja, want dat, nog wel. dat weet ik ook, joh. Ja, ja ik wilde, uh, mijn droom in mijn leven was altijd. Ik wil Olympisch dressuurruiter worden. Ja. Nou, dus kan ik ook best wel dichtbij. Ik, op een gegeven moment zat ik in een Nederlands talententeam. En toen had ik voor de gein gewoon een keer een gitaar opgepakt. Dat had ik gekocht voor een marktplaats. En toen ben ik gaan spelen. En toen dacht ik: oh jee, <lacht> oh jee, er gaat iets gebeuren hier. En uh, ja, op een gegeven moment moest ik een keuze gaan maken. En toen heb ik mezelf verder alles aangeleerd. Ik heb nooit, nooit les gehad of zo. Op een gegeven moment begon ik wel met zangles... maar qua gitaar heb ik alles uh, zelf gedaan. echt via YouTube gewoon. Dat... Zie je? Dat is, dat, ja. dat is uh, wat Henny Vrienden ooit heeft uh, gezegd uh, in het uh, programma. Dat uh, heette... Uh, uh, ik heb zo wat een zakje in. <laughs> in het programma Vrije Geluiden was dat... Uh, toen was daar zaten daar uh, My Baby met uh, Kato van Dijk uh, die zaten daar en uh, toen vroeg men ook uh, uh, vroeg een van die mensen van van, drie, uh, van moet mij hoor drie voor twaalf maar van de vrijgeladen die zei op een gegeven moment uh, wat kunnen mensen dan doen waarop een die vrienden zegt ja eigenlijk is het allemaal op YouTube en uh, noem maar op. Uh, ja te dat is echt zo het is ja. echt zo het is allemaal veel makkelijker geworden om uh, dingen te leren Het geldt natuurlijk voor alles niet alleen voor muziek maar het is echt ja, hoe ik het heb gedaan. Ik heb gewoon een liedje opgezocht die ik wilde leren. En dan zeg je tutorial. En dan is er gewoon, zijn er gewoon veertig filmpjes die het helemaal uitleggen. Ja, hmm. zo ben ik uh, gitaar gaan leren. Ja. Ja, dat kan allemaal nu. Het is super fijn. Ja. Ja. Uh, maar heb jij ook... Uh, dan, dan komen we ook weer bij uh, tutorials, YouTube en noem maar op. Maar dan komen we in de richting ook van de muzikale helden. En uh, door wie jij je uh, hebt laten inspireren. Wie zijn jouw uh, voorbeelden in uh, de muziek? Uh, voor mij is het uh, Ever Levine. Dat yeah. staat, staat voor yeah. mij heel hoog. Kijk, het is natuurlijk gewoon een vrouw met een gitaar. Nou, Dat uh, vond ik natuurlijk super vet. Yeah. En uh, dan heb je Shawn Mendes. Dat is eigenlijk uh, natuurlijk ook een gast met een gitaar. Mm. En ja, qua muziekstijl... ...heb dat mij heel erg geïnspireerd. En um, zo ben ik eigenlijk... ...door om naar hun te luisteren... ...ben ik heel erg gegroeid zelf. En heb ik eigenlijk een beetje zelf ook mijn sound gevonden. Dus dat zijn hele grote voorbeelden voor mij... Uh, qua sound, mm. en ik luister zelf echt naar heel veel genres. Ik, ik je kan me echt vinden. Ik luister naar, naar, naar Nederlandse muziek uh, met mijn vriendin mm. en uh, metal ga, ga ik naartoe en uh, K-pop. Uh, weet ik van, ja. me. ik vind alles prima en daar pak ik ook heel veel dingen op. Maar is ja. het ook uh, dan van die stijlen die jij beschrijft, proberen dat te verbinden in wat jij maakt? Ja, ja, ja. Kijk, ik maak natuurlijk wel pop, maar ik merk wel dat ik heel veel uh, in. Inspiratie en aparte dingen uit verschillende genres proberen te houden. En dat kan soms ook een beetje de verkeerde kant op gaan. Dan, mm. dan vaak, ik wil natuurlijk wel een beetje mijn eigen sound houden. En vaak, ik heb wel eens gehad nu dat ik bijvoorbeeld een super, super blues nummer had geschreven. dacht ik, oh wacht, mm. dat is wel vet, maar het is niet helemaal wat ik wil. Dus het is, soms is het ook confusing omdat ik naar zoveel dingen luister. En dan mm. wordt het songwriting soms een beetje lastig, want dan ga ik alle kanten op. Ja. Uh, en dat is nou uh, wat, uh, wat ze in de muziekwereld uh, liever niet uh, willen. Hè? Alle kanten uh, opgaan. Ik uh, <laughs> kijk ook jou, ja, jou een beetje aan. Heetje, want uh, Dat hoor je toch ook wel regelmatig, of niet? Ja, maar ik denk ook inderdaad niet dat alle muziek... als je dat helemaal gaat mixen, geschikt is om overal te kunnen draaien. Alles in elk nee. programma. nee. Nee. Ik dacht alleen maar dat mensen dan alleen maar gaan denken van... ja, hallo, hiervoor heb ik het niet uit Nee, nee. Uh, goed, we gaan uh, zo nog even verder uh, met je praten. Uh, want uh, we hebben ook nog uh, nummers die gespeeld moeten worden. Een ervan uh, is uh, van het uh, vermaarde uh, King Forwards Record label. ja Die uh, kwam uit Van der Jip. Weer Volendam. Ja, Volendam. Frank Bond zit erachter. Die kennen we ook uh, van, uh, als uh, een uh, voortrekkersrol uh, van het uh, platform NH-pop. Daar kennen we ja. hem ook van. Maar die heeft ook een neus voor alles wat, uh, wat heel erg uh, fijn is uh, in dat opzicht. Peel Puma heet uh, de band. En uh, het nummer dat heet I Don't Wanna Be Straight. Zaten we een beetje over uh, muziek uh, te praten. Uh, met uh, de donkere kantjes aan de muziek. Uh, want uh, we hadden Peel Puma. Daar zat een uh, ravelrandje aan. En bij deze zat ook wel een heel ravelrandje. De Peel Puma komt uit uh, Amsterdam. En Rowan komt uit Zaandam. Dus uh, ook uit... Uh, ja, ja, ja. Robert, Zwijgman, Robert Zwijgman en Sophie. Uh, zitten erachter. Uh, want uh, jullie hadden een heel interessante dialoog. En dan zou ik zeggen, uh, zet het voort op de radio. Want uh, wat was uh, nou, waar, waar, waar begon jij nou mee? Uh, Jip? Waar ik mee begon. oh nou, dat, ik <laughs> met het, dat ik laatst een discussie had met mijn vriend dat ik het kutmuziek vond dat hij had opgezet. Zo, Vorige week, Ja, sorry, ja. ook wel als je het hoort. Ja, uh, dinsdagmorgen hebben wij uh, een rubriek bij mij in, in, het, in het programma met uh, de Kant ja, Dat heet uh, Jaapie's Kutnummer. <laughs> ja, en dat is altijd de sport om dan een hele mooie te laten horen. Dus Wendy, uh, die heeft uh, nu een uh, goede relapse gemaakt. Hey. En dat willen wij. Marcus en ik eruit knippen. En dan uh, bij die, uh, bij die uh, Frank Pareko... bij Tino Stijnbegeerloog... Ja, gewoon even is. laten horen. Dus, maar uh, wat, uh, want, wat, daar ging het over? Het, uh... ja, hadden natuurlijk dat we um, dat, dat merken... dat in de muziekindustrie... nu heel veel uh, genres... Like, een beetje aan het veranderen zijn. De ja. like pop wordt alternatiever... De rap wordt meer zang. En de metalbands gaan eigenlijk meer pop doen. Het is eigenlijk het, het, is allemaal het, het, velen, het dus is een het hele. Dus het wordt een spriten. beetje een grijze middenmoot eigenlijk. Ja, ja precies. Er, er ontstaat een vage grens tussen de genres. En het gaat heel veel meer overlappen. Ja. ja. En, uh, want, want jij staat in een muziekwinkel. Ja. ja. Kom allemaal naar Sounds Haarlem. Is leuk. <laughs> uh, nee, want, uh, maar uh, heb je dan dat soort gesprekken soms ook wel eens? In dat, uh, dat opzicht? Uh, dan dat misschien niet, maar ik heb wel dat mensen soms vragen naar een specifiek genre. En dan zitten wij altijd denken van nou, dat staat intussen onder de categorie pop tussen de platen. Hm. In plaats van dat we daar een heel eigen vakje voor hebben. Omdat ja. het gewoon er net niet bij één ding past. En dan ja. is het gewoon makkelijker om bij de pop te zetten. Ja, nou, uh, dat, dan, dan, dan, dan zitten we toch weer in Nederland, Hockeysland. Uh, ben jij van de hokjes uh, Jip, of niet? Ik vind van niet. Ik vind mm. dat het. Je moet nee. het niet ergens in kunnen stoppen. Want dat, dat maakt het juist zo leuk. Dat het. On, hè, dan onderscheid je je ergens in. Ja, dan, vind, ik, ik denk ik, niet dat je alles in nokjes moet stoppen. Nou, ik denk dat je niet in nokjes moet stoppen. Maar misschien kan er. Ik, niet alles moet gewoon weer hetzelfde zijn. Dat mm. is toch ook niet leuk? Nee, want als iedereen hetzelfde is, dan. Uh, en dan is er geen Want uh, uh, jij houdt uit. ook niet uh, van elke dag uh, hagelslag op je brood, uh, weet niet. Nee, ook wel. Nee, maar aan de andere kant, ik ja. vind het wel leuk dat de genres meer open worden voor. Andere dingen. Want op een gegeven moment, als je heel lang. Nou, ik, ik had echt maar metalfase. dat is dan nu iets minder. Maar ik merkte wel op een gegeven moment dat alles een beetje hetzelfde klonk. Ja. En nu ook eigenlijk had ik het met pop. Toen ik aan het huisen. Was eigenlijk alles. Iedereen doet elkaar na. En nu er meer like, alternatieve dingen. Bijvoorbeeld in de pop komen, merk je gewoon dat er veel meer deuren open gaan. En, en er wordt veel meer getolereerd op de radio. Bijvoorbeeld toen ik. Barry a Friend van Billie Eilish voor het eerst hoorde... dacht ik echt, oh maar god, dit yeah. is zo vet... maar dit komt echt niet op de radio. En de nee, volgende dag was het op de, de radio. Daar, ja. inderdaad. En ik dacht echt, wow, komt dit, dit soort dingen komen op de radio nu? Ja. Super vet. En ik merkte gewoon dat andere mensen dat ook gingen oppikken. En andere popartiesten gingen dan ook een beetje dat randje opzoeken. En dat wordt nu allemaal de deuren gaan gewoon een beetje open. En ik vind dat super leuk. Waarom heb je ook bij sommige bands die dan eerst wat alternatiever zijn... of wat meer in een, een bepaald die genre gaan. En dat ze nu daarvan afstromen. En dat ze daarom nu ook weer meer op de radio komen. ja En dan krijg je dus veel meer bekendheid natuurlijk. En dan kun je wel misschien daarna weer... waar je ja. eerste instantie mee begon... dat gewoon we weer de vol ja. in gooien. Want dan heb je wel die populariteit. Klopt, ik vind Bring Me The Horizon Orwell daar een heel goed voorbeeld van. Die waren natuurlijk van dat, dat uh, screaming. Uh, <laughs> ja, en toen zijn we eigenlijk nu de, de laatste... En niet de laatste die daarvoor... Want nu zijn ze weer een beetje meer richting dat uh, metal gegaan. Maar die daarvoor was echt opeens pop en techno. En, en al die dingen. En ik dacht, huh, weet je wel? Maar inderdaad, daar, daar hebben ze wel weer heel veel nieuwe fans door gekregen. Want heel veel mensen ah, kunnen niet tegen dat heftige. En nou de nieuwe plaat is weer een stukje terug naar vroeger. En, maar dat vinden mensen toch leuk. Omdat, ja, omdat, dan... omdat het gewoon zo'n langzaam stapje is. Ja. Ja. Stroomt het mooi in elkaar over. Ja. Uh, moet het ook, ook een beetje in elkaar overstromen? Of... Uh... Niet ja. altijd, denk ja. ik. Misschien kan. Maar okay. ik zou er niet een, een standaard gewoonte van maken... voor iedereen elk beentje... dat ja. het standaard zo zou moeten. Ja, uh, want uh, ik, ik heb jou ook even beluisterd... Wendy, maar volg jij... Uh, vind je dat... Leuk om die ontwikkelingen zo te volgen in, in de muziekwereld. En ja, ja. ja, ik ben er echt heel erg geïnteresseerd in. En ik doe zelf ook lekker mee natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld als je de eerste track van So V Fans luistert... en dan naar Relapse. Dat zijn echt twee hele ja. andere dingen. Nou, dat ben ik met je eens. Dat is, uh, ja. Ja. Dus uh, ja, ik vind dat juist superleuk. En Elixir klinkt ook weer totaal ook anders. Weer, ja. Oh, ja, is ook weer een heel ja. anders. Klopt. Ja. En dan ja. mijn volgende single... Waar ik nog niet over ga vertellen. Alleen die is ook weer iets ik, ik, ik, heel anders. Ik was gewoon heel veel genres aan het uh, experimenteren. Ja. En dat, ja, dat blijft uh, gewoon. Hey, is dat ook. Uh, want dan kom ik weer een beetje op jouw vakgebied als muzikanten. Uh, vind je het uh, leuk om ook dingen te verkennen? Ja. ja. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat het fresh houdt. Anders blijf je een beetje in zo'nzelfde loop hangen. En ja. Gaat alles een beetje aan hetzelfde. Een soort Groundhog deed ja. dat je in dezelfde dag uh, <laughs> opnieuw beleefde Bill Murray ja. die als een weerman op een gegeven moment... shit, ik zit weer in dezelfde dag. Ja. Uh, dus zoiets. Wordt je EP dat dan ook van meerdere genres? Nee, ik hou de EP natuurlijk... Uh, het moet wel één ding zijn ja, om te tof. luisteren. Maar ik weet wel bijvoorbeeld als ik nu een EP doe... dan zou ik de volgende EP wat weer... wel nog steeds dat, dat mijn sound hebben... maar weer iets anders gaan exploren. Een laat maar een hoek. Ja, precies. Ja. Omdat het niet zo'nzelfde rondje blijft van, oh, maar dat hebben we de vorige EP ook al gehoord. Weet je wel? Nee. Uh, Marco Termes uit uh, Dit Dorp zegt: uh, het is kunst. Uh, het moet geen kunstje worden. Dat, uh, dat, uh, hey, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Dus, het is een Termesiaanse uitdrukking. Maar goed, het uh, moet geen kunstje worden, zegt hij dan. We nee. um, gaan nog even één stukje muziek draaien. En dan ga ik jou weer uitnodigen om daar op uh, de kruk weer te gaan zitten. Want right. we zitten in de richting van half tien. Uh, uh. Want, uh, dat vond ik heel heel leuk, want uh, deze man, die houdt zich uh, bezig met uh, talentontwikkeling bij de P60. Kai Koopmans. Gezellig. Ja. Uh, het leuke is dat we helemaal aan het begin van uh, deze uitzending al uh, een band hebben laten horen. Flatlines, die, stond, uh, die staan uh, ja, genomineerd om aan de Amstelland popprijzen mee te mogen doen. Um, we gaan het de volgende keer gaan we het uh, hebben. Je kan nog tot 2 mei kan je stemmen, dus uh, dan kun je je bent, uh, uh, bij de Amsterdam Popprijs uh, verder vooruit helpen. Uh, maar uh, we gaan, uh, als uh, dat er een beetje bekend is, dan gaan we praten. Want uh, nu is er nog een beetje, ja, het is leuk uh, over de uh, stemmen, maar uh, nee, we willen stemmen. juist. Uh, yeah. Ja, maar Kai Koopmans, daar hebben we het over. Uh, hij is hier ooit uh, nog geweest uh, in de studio. En toen hebben we uh, ook uh, vier vijf nummers uh, van hem uh, mogen horen. Dit is de primeur van zijn nieuwe single. Want die komt morgen komt hij uit en wij mogen hem al draaien. Dus, uh... Weer een, nog een primeur. Nee, ja. Niet de enige vanavond. Nee, uh, Wendy komt straks ook nog met een primeur. Dus dat, dat, uh, ja, ja. dat wordt, uh, wordt alleen maar uh, dat wordt een gezellig avondje zo op deze manier. Uh, Kai met This Lonely Night. on this lonely night the world seems powerful unforgettable till we die We become... Dat was hem, uh, de nieuwe van uh, Kai. Uh, want, uh, voor, uh, want gezelligheid kent geen tijd, maar... Uh, This Lonely Night heet uh, het nieuwe, nieuwe track. Wat vond je ervan, uh, Jibby, Je hebt hem uh, een beetje gehoord, of niet? Um, we hadden het over... Nee. Nee. Sorry. Oh. Nou, uh... Ik was te diep in gesprek met mensen. Ja, want uh, Kai zal dan nu zoiets. Sorry Kai, La. ik zal het zo meteen terugluisteren. En ja. dan geef ik alsnog mijn mening. <laughs> <laughs> uh, Dit is een nieuwe single. Hij komt uh, vannacht om 12 uur, middernacht, Komt hij online. En zal ik dan gaan luisteren? Uh, ja, ja. Uh, want uh, Wendy zit er weer klaar voor. Uh, nee. ik, ik, ik zou bijna zeggen: uh, zit daar de show over fake friends uh, tussen of niet? Dat heb je goed uh, geraden. Ja. <laughs> en uh, natuurlijk het uh, nieuwe, uh, nieuwe nummer. Uh, wat, ja, uh, ik ga nu even Fake uh, Friends' doen. Dus ja. die heb je goed geraden. Ja. Uh, ik kan natuurlijk niet de remix spelen. Want, dus nee, nee, <laughs> nee. Maar hij klinkt uh, in de... In de, akoest en, uh, de akoestische versie klinkt hij eigenlijk ook uh, puur natuur. En dat vind, uh, vinden wij natuurlijk heel erg leuk als we dat... Uh, ja. Uh, hoe heet het nieuwe nummer ook weer, wat je that's not, oh ja, that's not you. Ah yeah. ja, dat zei that's not you. Laten we eerst beginnen met Soul over fake friends. Daar yeah. waar het mee begon. The yeah. city draws shadows on the walls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 Crying over me It's not like I lost you So here's the truth I'm so over Fake friends Tired of the Pretend I mean to Offend But I'm just over Fake friends Cause if you are in need Or you come running back to me It all makes sense This feeling to me Not it. I can see You're just a loose end I'm so over Fake friends I only see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 forgive and forget no more, I've been there before, I've been there before, yeah I recover and remember how you didn't care when you weren't there, I'm so over fake friends tired of them, pretend didn't mean to offend Need No, you can run it back to me It all makes sense, this feeling to me Not it. I can see you're just a loose end I'm so over fake friends Loose end, I'm so over fake friends Just a loose end, I'm so over fake friends yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Dankjewel. Dat was hem. Uh, de eerste single waar het allemaal mee begon. Uh, vond ik ook trouwens wel leuk. Uh, de, bij de videoclip uh, die toen op die avond online ging. Daar zitten gewoon ook nog stiekem beelden uh, van een Zandvoortse school in verstopt. Ja, hè? dat is uh, mijn oude school. 300 meter hier verderop. In Gerb College. Ja. Ja, ja. Nee, superleuk. Dat, dat was echt leuk om te filmen. Ik ja. dacht gewoon: ik heb een school nodig. Ik dacht, waarom niet gewoon mijn oude high school. Ja, nee, nog even daarover leuk. gesproken. Want uh, dan kom je met het idee. Uh, wie was het schoolhoofd op dat moment daar? Uh, die dat. Uh... Ik ja? wist ergens ik zijn naam vergeet. sorry Nee, nee meneer Van Zanten, Oh ja, ja, ja, ja. Fred Van Zanten. There we go, sorry, was het, ja. Sorry. Ja, want uh, daarvoor zat uh, Gerard Hokke, maar die, uh, die, oh, die, is, ik, die, uh, die... die heb jij niet meegemaakt. meegemaakt. Hey, uh, maar, Fred Van ja. Ja, Van Zanten. Uh, heel leuk, er zaten ook heel veel uh, leerlingen, vrijwillig, vrijwilligers in de videoclip van Gert Wach zelf. ja. Superleuk. Ja, wat, wat, uh, wat ik uh, weet is dat de man nog uh, vertelt... Ja, maar Wendy is creatief. <laughs> ja, dus vaker, haalt lovende woorden over jou. Ja, ja, ik maakte nog geen muziek toen ik bij hem nee, op school zat. Nee, maar uh, nee. ik was altijd aan het tekenen. En dat ja, dat je. ja, dat vertelde dus, hij. Ja, dat vond ze iets minder leuk. Want ja. mijn schriften stonden altijd vol met tekeningen... en niet met uh, werk. Nee. Maar, <laughs> Ja, maar goed, hij heeft het uh, positieve in je gezien. Want anders uh, zou hij er niet over uh, begonnen. Dan is het uh, tijd daar. Want we, uh, hier gaan we ons, ons best voor doen. Want het uh, is natuurlijk wel leuk als we ook nog eens... Uh, nog een akoestisch nummer uh, hier en daar wat uh, kunnen laten horen. Beeld ons vandaag gekomen. This is not... That's not you. That's not you. Hier yeah. is Wendy uh, Moore, allemaal. Super exclusive. Uh, dit nummer komt waarschijnlijk uh, pas in juli uit, dus jullie gaan het nu horen en daarna heel lang weer. <laughs> maar uh, this is that's not you. the dark amount of sparks from the flame I kind lost. I'm almost ready to turn back now at the point of giving up. Follow this broken compass. And I try to find a light to the dawn after the darkest dusk again. Are you out of your mind? I'll be high.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 It, uh, ik, uh, ik, ik zie het voor me uh, dat je gewoon naar jezelf uh, zit te kijken en dat je dan op een gegeven moment uh, uh, uh, Dat you. nou ja precies ik zie het, <laughs> ik zie het gewoon belt ook voor me op het moment dat je dat, uh, dat nummer nou ook uh, staat te zingen dus uh, dan uh, daarmee gezegd als ik het weergeloos vind dan moet iedereen het maar weergeloos vinden <laughs> <That's absurd. laughs> ik ben ook benieuwd hoe die uh, uiteindelijk uh, gaat klinken dus de, de, de hij is al af ja, maar ik ben nieuwsgierig. Uh, bewaar hem nog eventjes. Uh, zeker doen. En uh, gunnen ons dan even de eer om doen. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, het gaat nog even duren voordat hij uit is. Maar ja. ik kan je vertellen dat ik echt super blij mee ben hoe het is geworden. Ja. En uh, ja, um, het belangrijkste. Door, door, dat is het belangrijkste. Ja, door het verhaal van de kofferspelen is er nog één nummer die we niet hebben gehoord vanavond. Die je wel gemaakt hebt. Koffer? Nee, geen koffer. Door doordat je die koffer hebt gespeeld, heb je één nummer niet gespeeld. Die wel van jouw hand is. Klopt. Dan weet jij wel. Ik wil Elixir weer. De... Elixir yes, ja, daar moet ik je helaas een beetje mee teleurstellen. Want ja. uh, ik heb Elixir eigenlijk niet meer in mijn sets. Omdat het voor mij, het, dat nummer, is te emotioneel om te zingen. Ja. En uh, ik kan het niet zeggen zonder te huilen. Oh. Dus ik heb hem. Voor nu uit mijn set gehaald ja. en daarom zit hij er nu niet in. Ja. Maar dat nummer betekent gewoon zoveel voor me ja. en daarom is het gewoon heel lastig om te zingen. Ja, nou kun je hem wel horen, kun je hem wel verdragen. Misschien kun je hem draaien? Ja, ja, ik ga hem draaien, natuurlijk. Dat zou het zijn. Ja, dus dat sowieso. Je komt hier komt hij nog een keer. Elixir. Dank je wel. I feel like a dark cloud, hovering over cities, making the skies turn gray. When my feelings are unbound, sometimes I just let it rain.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 fijn. was dat met uh, Wendy Moore. Uh, ja, die is, uh, ja, we, we hebben alles uh, gehad uh, wat we hebben gehad. Hoe vond je het? Uh, vond je het heel leuk? leuk? Even weer Fijn? Ik heb het wel de, al hier zeg maar ook met mijn nieuwe gitaar natuurlijk. Ja, super leuk. ja, ja. Ik vond hem, uh, ik vond hem haast zuid op europees klinker. eigenlijk. Ja, lekker poppie, hè? Ja. ja. Uh, <coughs> heb je daar ook op gelet... Uh, met, met aanschaf of wat dan ja, ook. Ja. Ga je dan ook op, uh, op internet kijken van... Wat heeft een gitaar ja, eigenlijk uh, in ja, zich? Ja, absoluut. Ik kijk heel veel uh, op YouTube van die, van die reviews <laughs> voor die gitaren. Want uh, het is natuurlijk niet goedkoop. Dus ik wil wel weten hoe het klinkt. Hmm. En de winkels zijn nu niet echt open natuurlijk. Dus je kunt niet echt... Dan moet je weer zo'n collect and call uh, en een ja. afspraak maken en uh, weet ik allemaal wat. Ja, dat. Dus ik luister gewoon goed op YouTube. En ik, ik had heel erg twijfel al. Ik wilde al zo eentje. Want zo'n deze is iets kleiner dan normale gitaren. Ja. <laughs> heet ook een mini. Ja. <laughs> Ja. En uh, ja, het scheelt gewoon heel veel voor mijn schouder. Ja, want dat uh, zag ik ook. Hè? In eerdere ja. opnames zit je helemaal zo. Uh, ja. dat, uh, dat, uh, ja. de, de, de gitaar uh, zit zo wat onder je oksel, ja, bij wijze van spreken. Dus. Ah, ik heb gewoon heel erg last van mijn schouder. Want ik wil het sowieso ja. wel een kleinere. En bij deze gitaren gaat eigenlijk het geluid er niet van ten koste. Het zijn hm. echt gewoon fijne gitaren. Dus. Ja. Uh, dus je let wel op met wat je... Ja, tja, wat je absoluut. Je. Ja. Uh, nog iets, want uh, op een woensdagmorgen... hebben wij ook nog even een telefonisch uh, gesprek gevoerd... naar aanleiding ja. van die remix... Uh, die ja. we toen, uh, toen, uh, toen... je die toen uit had gebracht. Uh, want het is niet het enige uh, instrument waar, je, waar maar je nu bezig bent om te bespelen. Want, uh, want uh, je bent ook met andere instrumenten bezig. Klopt, klopt. Ja, gitaar is natuurlijk wel mijn like main thing. En ik ben nog, vind ik, niet genoeg en goed genoeg in de andere instrumenten... om het live ergens te spelen. Hmm. Maar ik ben wel bezig met keyboard leren. En ik kan best wel redelijk wat bas. En ik heb ooit een drumstel gekocht. Maar die staat nu even <laughs> ingeklapt. Oké. <Okay. laughs> ja. Maar uh, ja, ik vind het echt leuk om veel instrumenten te leren. Dus ik ben nu een beetje met die keyboard bezig. En ja, oké. Okay. Dus, uh, en ukulele ook nog. Ja. ja, ik weet niet, ik kijk jou af aan of je nog iets. Uh, nee, ik dacht alleen maar dat ik mezelf heb proberen ukulele te spelen. Is niet gelukt. Oh, <laughs> je moet gewoon even, even, even, door, even doorzitten naar daar zitten. that's not uh, you. <Yeah. lief> De nee, ik heb het zelf gegeven. je is er nerve even in gaan Ja, uh, Zonde. Uh, uh, Jij bent uh, meer uh, van, het, uh, van het luisteren, <lief> van het luisteren en, het, uh, en het beleven eigenlijk, hè? Ik, ik luister heel graag ja. ik beleef het. Ja. Uh, als jij nou op deze avond uh, terugkijkt, yep. Uh, dan uh, hoe zit het uh, met jou? Uh, hoe heb je dit uh, even ervaren van, uh, van Wendy? Heerlijk. Ja? Ik vond het echt heel nice. En ik überhaupt, live muziek is ook gewoon. Al, ik vind het gewoon altijd nog wat lekkerder dan. We mist het ook nu, hè? ja? Ja, precies. Ja. Dus, en het klonk ook gewoon heel goed. En het was nee. gewoon heel chill en lekker en fijn. Uh, voor, voor zie jij ook een. Goede toekomst voor Windy. Zeker, ja. Ja, ja. ja heel erg. Ja. Thanks, God. Oh. <laughs> ja, eigenlijk uh, klink je bijna net zoals uh, jouw illustere voorganger Jacob D. Edwards. Want die zei dat ook. Ik was weer blij dat ik eventjes wat uh, kon doen. En ik denk dat het bij jou hetzelfde is. Hè? Want, ja. Uh, ja. Oh, ik heb het zo gemist. Ja? Ik denk dat iedereen het mist. Dat is echt even genieten. Ja, ja, ja. want uh, nou ja, goed. Uh, jij, jij hebt er gewoon nog... Uh, de, de, de nieuwsmedia meegehaald. dat je samen met je moeder. Nog euh... Veen, ja. <laughs> ja, dus... ook ja. Ook docenten die ik op school niet ken. komen hier naar met u van. hé, hey, je stond weer in de krant. Ik zeg, ja, klopt. <laughs> ja, het grappige is ook. Um, jij bent niet de enige. <clears throat> want uh, er is ook in uh, Muziekland. een AR-manager. Uh, uh, in het land. Uh, die heet uh, Menno Timmerman. En uh, zijn ouders. die zijn ook uh, gefotografeerd. Uh, als. Bewegende senioren <laughs> he, op een fiets. En te pas en te onpas, komt dan je foto dan komt weer ergens weer voorbij. voorbij. En dan zegt hij op de sociale media. Kijk eens, daar zijn ze weer. Ja, <laughs> klopt. Vind ik, ook zo ik krijg dan ook wel eens berichtjes van mensen die ik nooit spreek. Ja. En ook eigenlijk nooit zie. En van. Hey, dit ben jij toch? Ja, ja. Alweer? Ja. Alweer. Ja. Nee, nee dat is iemand anders. <laughs> Geen idee, nooit twee, twee, Tweelingzus. Ja, precies. Weet ik, nou, ja, we hebben hier in uh, dit dorp hebben Bert Jacobs uh, gehad. en Die, uh, zei, die was uh, ooit trainer geweest bij uh, Sporting Gigon. Dat is een uh, aardige anekdote. En die zei op een gegeven moment... van uh, werd hij geïnterviewd. En toen uh, dus zeiden ze op een gegeven moment... wat ben jij dat? Nee, je was mijn tweelingbroer waar je mee gesproken <laughs> ja. hebt. Dus, uh, dat is wat. Maar goed. Um, uh, ja, nou ja... Uh, we zijn een beetje aan het een beetje, komen aan het einde van dit programma. Heel erg. Uh, want uh, ja, uh, er zitten alweer kleine versoepelingen aan te komen, Wendy. Dus, die, dus ja. daar snap jij ook een beetje naar. Uh, ja. Als, ja. <laughs> Heel erg. Ja. Uh, want ja, ik bedoel, kijk, uh, sommige muzikanten zeggen. Nou, je kan maar beter nu uh, alvast het materiaal uh, maar uh, gaan uh, maken. Want uh, op het moment als. ...de boel van het slot gaat, ...dan heb je tenminste een repertoire om uh, te kunnen spelen. Denk ja. je dat je uh, een avondje kan vullen met... Uh, ja hoor. Yeah? Ja, ik, ik, heb al, ik heb al de nummers al klaar. Ja. Het is alleen dat ik ze gewoon nog moet opnemen. Ja. Uh, dat betekent dus... Uh, dat, uh, ...dat het dan met een goede... ...volle... Uh, ...vol uh, geluid. Het is niet uh, zoals uh, hier vanavond... ...in een hele Nee, nee intieme ik, wil, uh, uh, ik wil echt met een band en zo... Uh, ja over bands gesproken. Heb je al uh, muzikanten op het oog die met jou uh, misschien dat uh, samen willen doen? Ja, weet je wel. Ik had, ik had eigenlijk een band, maar toen uh, de gitarist daarvan die, uh, moest terug naar Amerika door ja. corona en zo. En ja, toen is het eigenlijk een beetje uit elkaar gevallen. Dus ik heb nu wat nieuwe mensen ontmoet. En ja. we, moeten, we moeten nog afspreken, want het is gewoon een beetje lastig om nu een ruimte te kunnen huren. Ja. Omdat je eigenlijk met te veel mensen bent. Ja, het uh, is een beetje ook hetzelfde als hier, de, dat je niet uh, met te veel mensen in één ruimte moet, uh, moet ja, zitten binnen, de, binnen deze. Precies, dus dat is nog even een dingetje, maar als er versoepelingen er zijn, dan kunnen we, kan ik ook weer gaan oefenen. Dan ah. Dan. Ah, het, het eindigt ook een keer, hè? Het is niet Tuurlijk. zo dat het, uh, het is niet, uh, het is niet de economie, uh, dat uh, de, ja. de, de, de bomen in de lucht uh, groeien. Jullie licht aan het einde van het ah, tunnel. Ja, het houdt ook een keer op. Um, oh. Ja, nou ja, goed. Uh, het... Uh, het, uh, het einde is daar. Nou, jij zei al van uh, je laat dan een beetje de, uh, een toespeling al van. Nou, er komt uh, meer aan dit jaar nog. Absoluut. Dus um, vond het hartstikke leuk uh, dat je bent geweest. Ja, vond het ook heel leuk. Vond ik ja. ook leuk. Thanks. Ja. Gezellig. En Jip, we zijn uh, weer aan een, een beetje aan het einde gekomen van uh, van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Het gaat echt. Zo snel voorbij elke Echt, keer. Echt, Ja. Wat de hel? een half uh, uur ja. geleden begonnen. Maar ik dat, hè? <laughs> ja, ja, dat krijg je als je op een gegeven moment uh, zo met alles uh, nog wat uh, bezig bent. Dan, ja. uh, dan uh, vliegt de tijd uh, voorbij. Kan het ook gebeuren tijdens mijn toets? Nee, trouwens niet tijdens mijn toets. Tijdens mijn lessen. Uh, ja. Dat je twee keer knippert ja, en dat je die vervelende leraren ja, zegt... "Hè, uh, hey, ja, ik ben eindelijk uh, daar vanaf. Uh, dat dat, dat is veel fijner. Ja, het zou kunnen, maar... Uh, Vaak werkt het niet zo. Nee, alles wat oerzaai is, daar komt dat geen eind aan. En alles wat heel en alles leuk alles wat is. Leuk is, is uh, ja, ja, ja, ja, ja, dat heb uh, ik ook vaak. Um, we hebben er nog eentje. Want uh, zij heeft een, uh, een album uitgebracht. Uh, komt uithoren. Madlife. Daar sluiten we dit uh, programma mee af. Uh, dat, uh, dat album heet uh, Swans and Foxes. Uh, Zwanen en Vossen. Dat uh, is de vrije vertaling. Maar Madlife is. Uh, uh, een beetje gespot door Joe Dart van Vulfbeck. Dus die is razend nieuwsgierig uh, of er uh, binnenkort nog wat meer materiaal uh, uitkomt. Uh, en dat is wel heel erg leuk. Um, volgende week zijn we er weer dan met Lanique. A Thousand French Songs van Madlife. Dag. Doei. Hey. You've got your hands all over me. And let me be your blame.